Gert Kluuk bij het NOS-journaal. Er zijn banden tussen een verdoongetuige Nabil B. en motorclub Calo Wago. Het Openbaar Ministerie bevestigt berichtgeving hierover van de Telegraaf. Volgens een OM-woordvoerder gaat het om een man van 34 uit Den Haag. bij wie een jasje van de motorclub is gevonden. Of hij ook lid was van Calo Wago is niet duidelijk. De motorclub kwam vorige week ook al in het nieuws. De man die toen werd opgepakt voor het beschieten van de redactie van Panorama. is de leider van de Woerdese afdeling van de motorclub en werd een week geleden gearresteerd. De vicevoorzitter van de Duitse CSU, Michel Bach, heeft voorzichtig positief gereageerd op het in Brussel bereikte resultaat op de EU-top. De top was mede gevolg van de asielcrisis in Duitsland. De CDU van bondskanselier Merkel en de Bayerse CSU zijn het niet eens over het asielbeleid. In Brussel is afgesproken dat er financiële steun moet komen voor Noord-Afrikaanse landen die de toestroom van migranten beperken. Verder moeten er in Europa opvangcentra komen waar migranten snel uitsluitsel krijgen over hun asielprocedure. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Haps zijn 450 kalver omgekomen. Het lukte omstanders om ongeveer 100 dieren te bevrijden. De stal brandde gisteravond uit. De oorzaak van de brand in Haps is niet bekend. Een buurman zei tegen omroep Brabant dat er vlak voor de brand in de stal werd gelast. De man die gisteren vijf mensen doodschoot op een Amerikaanse redactie... had een langlopend conflict met de krant. De schutter verloor een paar jaar geleden een rechtszaak... over de manier waarop de krant had geschreven over zijn veroordeling voor online stalken... Volgens hem was die berichtgeving lastelijk, maar de rechter gaf hem ongelijk. De schutter is na de schietpartij opgepakt. Hij heeft nog niet met de politie willen praten. Het weer zonnig, alleen in het uiterste noorden. Vanochtend eerst kans op lage bewolking. Het wordt 21 graden te warden en 28 land in Waarts. Het weekend zonnig, dan wordt het toch iets warmer dan vandaag. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is hij van de acht van de ANWB.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 Goedemorgen hier Goedemorgen. Oh, sorry. Goedemorgen! Ja, ja! Ja! Nou, we hebben een gegeven moment van Jiske verder naar huis. Ja, ik kwam hier aanrijden, Willem, het is niet te geloven. Daar heb je toch, heb je toch last van, van, de, van het, uh, het klima de klimaatverandering hoor. We jij hebt de zee weg, dat er nog sneeuwbuien. Echt waar? Ja, het blijft nu liggen, gelukkig hoor. Dus, oh, nou goed, dat zeg. Ja, ja. Maar moeten we daar nog een uh, weerswaarschuwing vooruit gooien? Nou, de, oh. de, de, de meeste mensen zagen de uh, al hangen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En die zagen de buien ook hangen met de boys, want de boys zijn back in town. En uh, ook oh, Willem. Ik ben een beetje verdrietig eigenlijk hoor. Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Ja, want het is uh, uh, van het seizoen. Ja, ja. Uh, de, de, de, de, de laatste hè? Uh, maar ook de 25ste. Het is de 25 Het is, de, het is, de, het is de, het het Nou, dat was even een emotionele ontlading. En de taarten stromen binnen: de taarten en de bloemen. En, en, en ik allemaal cadeautjes ook, die zijn, nog, die zijn nog ingepakt. Ik weet niet, wat, wat, is de, wat, wat heb je nou voor je? Wat is ik denk, een langwerpige ding? Batterijen zitten erin, dat een zaklamp of zo. Dat is een uh, levensgevaarlijke uh, reptiel. Hoezo? Ja, dat is een krokodildo. <lacht> en we zijn er weer! Ja. Ja, tot 12 uur. Uh... Hallo, hallo. Ik ben vroeg vanmorgen. Hey, ja, Jij komt ook maar zo binnenvallen. Hè? Ja, oh, gezellig hoor. Nou, nou, nou. nou, nou. De zon nog mijn bolletje. Nou, zo, zo... en je moeder is een snolletje. Nee, nee, nee. Ja. nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee. Bruid doet aan me. Mijn... Oh, nee, je mag ik niet nee. zeggen op de radio. Nee, nee, nee. Maar ah, wat leuk. Wat ben je mooie op tijd maar is je moeder dan? Uh... Ja, maar die, die komen met de lift naar boven. Ah, maar dat ding dat werkt toch niet meer? Jawel. Kijk, vorige vanmorgen is week... een nieuw batterijtje in. Nou, Dat doe ik. Het goed. vorige week een nieuwe ingedaan en hij zou, eigenlijk zou hij die moeten doen. En uh, ja, de naughty professor. Wat luisteraar, wat leuk dat ik weer mag zijn vanmorgen in de uitzending. En ook leuk dat, dat het mooi weer is, hè? Want ik, ik, als het afgelopen is hier, ja. ga ik wel even een pootje baaien, Ja, wat ga je doen? pootje baaien. En de rest dan? Nou, Alle, de... Alleen je pootje? Nee. Alles gaat, gaat in het schuim. Alles, Alles gaat in, in de sjoem, hè? Zeg ze in ja, in, de, ja. Ja. in de schoom, ja. Hey Willem, ja, heb jongen. je ook nog leuke muziek om te staak dus over de 25e uitzending? Dat je zegt van nou, dat vind ik nou een leuke, leuke melodietje om mee te beginnen. Ah, uh, ja ik eh... Uh, goeiemorgen. Na goeiemorgen. god, uh, is ze uh, ook okay. al. Uh, uh, nou, nou, nou, nou, nou, nou. No, no. Gelukkig deed de lift dat goed. Ja, hij deed goed hè? Fantastisch. Nou, uh, Mamma Mia, harim, ik ben blij dat je er bent. Harm, heb je koekjes meegekregen? Ja, Harm heb je weer met Charles Duiven. Ja, de komende tijd, luisteraars, hebben wij te maken met standvastig zomerweer. Ook strandvastig dan. hè? Je kan er een erretje tussen zetten. Standvastig en strandvastig zomerweer. En dat betekent genoeg ruimte voor de zon en de hoge temperaturen. In het weekend, ja, dan wordt het zelfs tropisch warm. Echt waar? Ja, en ik, heb, ik sprak nog een Belg van de week, Willem. Oh. Ja, die zei me dat ze een ruimtereis gaan maken naar de zon. Ja, ik zeg nou dat kan toch niet, ik zeg het toch veel te heet. Ja. Zegt die Belgen Allah, maar we gaan ook niet overdag, hè? <laughs> Vanochtend is het stralend zonnig en daarbij loopt de temperatuur al snel op naar de waarde boven de 20 graden. Nou, in het noordelijke kustgebied kan er later mogelijk lage bewolking binnendrijven. Dat is wel triest voor de mensen aan het kustgebied doet. Ja, ja, ja. Hé, hey, maar wacht even, net zijn wij. Ja, nou ja goed, wij ja. zitten hier in de studio, dus daar hebben wij niet zoveel last van. En wij zijn stondig eigenlijk, ja, nou ja goed. Hey, vanmiddag, dan is het zonnig en zomers warm. De temperatuur die oh. komt uit op 24 graden aan de kust. Ja, mogelijk. Aan de westkust, volgens mij is dat hier. De westkust. Ja. ja. En lokaal 29 graden in het zuidoosten. Ja. Alleen op de wadde. De ja, op ja. De ja, daar is het met een graad of 19, 19 is minder warm. Je ja, is die Ja, ja. En, en daar kan ook nog wat lage bewolking binnendrijven. Ook nog erbij. De Noorderwind is matig boven land en vrij krachtig aan de zee en ook op het IJsselmeer. Ja. Vanavond en vannacht dan blijft het, het helder. Ik hoop dat jij ook helder blijft vannacht. God zo mogelijk. Goed. <laughs> ja. koel, koel jij ook af na 11 graden? Uh, alleen op de oneven uren. Oh, nou ja, precies, ja, ja. want het koelt vannacht, uh, Willem, af naar 11 graden. Dan ga ik dat zeker. Uh, in het noordoosten is het een graad of uh, 14. Mm. Maar dat geldt ook voor het zuiden. En er staat ja. een zwakke tot matige noordoostenwind. Bah. Dan morgen. Ta -ta -da. <lacht> morgen wordt het een zonovergoten dag. Oh, gaat morgen ook de zon schijnen? Ja, Harm, hou oh, nou even, even je potje. Even, hou even nou even, ga, even, je ja, hem even rustig. Tot nog een koekje, even, een koekje in je, je potje. Ben, ben ja. juist even aan luisteren wat er morgen met het weer gaat gebeuren. Ja, maar heb jij de, die, die, die nieuwe bikini trouwens al binnen, of niet? Ja, die heb ik aan. Ja, ik zie ja. het. Ja, maar hoe zit mijn kleren nog over? Maar sorry, je, sorry maar horen die zien? twee dingen niet aan de voorkant te zitten? Nou, oké, Daarnaast, mag ik even doorgaan, moeder? Dan ja, gaan we verder. Nou, daarnaast uh, loopt de temperatuur flink op... naar zo'n 25 graden... in het noordwesten. En een tropische... Uh, uh, verrassing in melkchocolade. Nee, sorry, een tropische 30 graden... in het zuidoosten. De oosten- en het noordoosten... Uh, het, uh, nee, de we, oosten- en uh, noordoosten... wind is meestal matig. Matig. En op de wadden van tijd tot tijd vrij krachtig. Oh, oh, oh, oh. Een krachtige wind. Ja. Ah, oh ja, die laat ik ook wel eens hoor. Oh, nou, harm. Nou, nou, nou, nou, nou, harm. Of... Ja, nee, dit, dit, dat, dat, dat merkte ik laatst wel. Ik denk, ik denk, nou als iemand uien aan het snijden of zo. Ja, dacht ik. Nou. We gaan nog even naar de dagen daarna. Want uh, de, de zomer die weet van geen wijken. Niet? Nee. Uh, het blijft uh, uitermate zonnig. En uh, ook droog weer. En het is zomerswarm. Met vooral in het zuiden en zuidoosten soms uh, tropische. Mag ik ook nog wat uh, zeggen, Charo? Nou, nou eventjes ga, dan, eventjes dan, eventjes. Het is zo belangrijk, vooral als je wat ouder op leeftijd bent, dat ja. je goed drinkt hè, met, met deze dagen. Ja. Goed, goed drinken dat is heel belangrijk. Dat want, deed mijn opa ook, dat klopt wat, Gretz. Inderdaad, mijn opa deed dat ook. Hij was iedere dag lazeres. Ja, nee, dat bedoel ik niet oh, oh. Ik bedoel dat je genoeg vocht dat je moet nemen. Want als je dat niet doet, kan je uitdrogen. Dat is voor, voor oudere mensen in gevaar. Maar dat is het nou ook zo... Omgaan. Ja, dat is heel goed dat je dat zegt, want ik, nou, me mama, ik merk het, het namelijk. Ik vind het lief van mama dat ze daar aandacht aan besteedt. Ja, aan. ja, maar misschien werd zij het wel, want ik heb, uh, ik heb vocht in de knie. En, uh, en op een gegeven moment met die hitte, en dan beginnen die knieën mij die gewoon te fluiten. En dan loop ik buiten bijvoorbeeld in mijn korte broek en mijn gebody suit en dan denk ik... Aan beide ja. kanten, hè? Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Willem ja, heeft voetbalknieën, ja. zwemmersexeem, ja. Tennisarm, tennisarm, tennisarm, kortom, sportief type. Platjes, <lacht> rondjes, vierkantjes. Je kunt het, het niet noemen, ik heb het. Ja. Willem, ja. weet jij hoe jij een uh, Belg uh, kan herkennen in een uh, nudiste kant? Uh, nou, uh, niet dat ik altijd aan kom. Aan de puntzak. Maar... Dat was het weer. Dat was het weer. En bedankt maar weer. Mungo Jerry in de summertime. U luistert naar de boys op Back in Town. Oh, ik heb van de week nog mango ijs gegeten. En was het lekker? Ja, van Jerry. Hou alsjeblieft eens een keer iemand.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 Dexie met is. Ja, ik veed hem even weg. Eigenlijk draaien die een beetje stiekem door. Want we hadden even, even een klein probleempje hier. Want, uh, ja. Wij hebben nooit problemen. Nee, wij niet. Wij nee, hebben wij nooit niet. problemen. Nee, maar Harm, Harm stopte zijn no-bo-spritsje in de mond. En toen begon hij één keer het liedje mee te fluiten. Nou, dat kan toch Dus zijn moeder te... zit er helemaal onder. Dat kan toch geen kwaad? Is dat wel leuk? Nee, maar je moeder, dat ziet er niet uit, ja. jongen. Het is helemaal onder de no-bo-sprits. Dat kan toch helemaal niet? Ja, ma ma ma mama heeft vannacht heeft ze moeten praten met onze buurvrouw. Dat is ook een pot, trouwens. Echt waar? Ja, die was naar Harlingen geweest, hè? Waarin? Ja, van naar Harlingen. Naar Harlingen, natuurlijk. Vanwege die potvis. Wat hier zo moe van. Toch ik een potvis aangespoeld. Echt waar? wel. Oh. Maar jij hebt iets meer met haring, geloof ik, Willem. Ik, uh, ik heb iets met haring. Ik zal even een, een stukje... Een stukje, een stukje muziek achter te zetten. Ja. Uh, wacht even. Jongens, oh. jongens door die, die deur even dicht. Ja. Hey, ik, sta wel, in, ik, sta, die ik sta wel even Ik sta wel even Wacht maar even. Ik klap wel even naar de deur. Ja, wil je dat even doen, want lawaai in de kop. Ah. Nou, hallo, wie bent u nou weer? dan? Oei, oh. je spreekt Rudi Karel, ja. Zij is de hoor, hè? Ja, nou goed. Uh, ja. Geloof jij in geesten? Ik geloof in... Uh, Was dit in, uh, de, de incarnatie van Rudy Karel? De, uh, Rudy Karel? Ja, dat leek er wel een uh, beetje... Uh... Ja, heeft hij ook wat met haar in Ja, ik weet het eigenlijk niet. Hé, hey, Willem, maar vertel jongen. Want, uh, oh, volgens, mij komt er, volgens mij komt er in... Uh, even weg jongens, daar zijn we een uitzending uitzending bezig. Gaan we even, <lacht> ga nou er even... Ga nou toch eens eventjes weg hier. Zo. Sorry, nee, maar, sorry hoor, dat nee, ik... Uh, ik mij krijg mij hebben mensen... een wereldberoemde DJ uh, in 1012. In, uh, uh, Strandclub 12. Hoezo? Uh, Wanneer? Wacht ja. even, even opnieuw. Ja. Even weer even, even terug. Jij weet wat de wereld is, hè? Ja, ja, ja. En je weet ook wat beroemd is, hè? Ja. Nou, wereld, beroemd. Dat betekent dus ja. dat hij bekend is, die DJ. DJ. Of je nou in Amerika loopt, in New York. Ja. Of dat je nou in Canada, in Toronto loopt. Of je bent ineens in Bangladesh. Als jij zegt, Willem Bruist. Dan en, is hij op de fles. Dan kennen ze hem. Oh die? Dan kennen ze Echt hem. Echt waar? Echt waar. En hoe komt dat nou? nou. dat Willem Bruist, ja. ken jij hem ook? vaag. Er zijn mensen met wie ik me liever niet... Daar ga ik liever niet mee in zee. Nee, Willem, Willem die draait allemaal van de lekkere muziek. En dat is hier in Zandvoort ook opgevallen. Niet alleen in Toronto, wat ik net zei. Nee. Of Bangladesh. Ja. Of, of, of, of New York. Ik kwam laatst zelfs in Limburg tegen. Start spreading the news. Weet je wel, New York? Oh ja, nee, ja New York. Almelo, nou, dat lijkt toch wel een beetje hoog. Ja, ja. helemaal luister. Ja. Uh, wij gaan het nieuws nu verspreiden. Want uh, wat is er aan de hand in Strandclub 12, Willem? Nou, moet je het ons vertellen, want we zitten te branden hier. Van ja, ik ga, ik ga eventjes met de billen bloot, wel ingesmeerd natuurlijk, want de warme zon. Hè? Wie op de bullen zit, moet op de blaren zitten. Nee, wat dat is van ja. Wat gaat er gebeuren in Strandclub 12? Nou, dat. Komen er ook leuke jongens in Strandclub 12? Ja, je moet morgen maar eens even komen kijken. Oh. Strandclub 12, Beach, Beach Club 12. Dat is, dat is hier, aan, hier aan, ja, een van de paviljoens. Nummer 12. Wat gaat er gebeuren? Nou, dat gaat er gebeuren, Willem. Want laat, laat Harm en zijn moeder nou maar even. Ja, jongens, in je potje. Toma. Zo. Zo is dat. Wat, even serieus, nou, wat gaat er gebeuren? Morgen is er uh, een, uh, ja, een, een, een, een haringfeestje aan zee, noemen ze dat. Een haringfeestje? Is ja. dat iets met tenten? Dat je dan zo'n haringfeestje. Ja, dat erom... je van die dingen in de grond slaat. Ja. Uh, dat je dus uh, op een gegeven moment je tent vast hebt gezet. Ja, met ja. zo'n ding. Met allemaal, waarom die uien erbij liggen, weet ik niet. Ja. En die tent. Uh, nou ja, goed, nee, daar gaat het helemaal niet om natuurlijk. Nee, het gaat namelijk om het haringfeestje bij, uh, bij uh, Strandclub 12. Strandclub 12. Aanzien. En waar is dat ongeveer gesitueerd hier aan de boulevard? Dat je mij eventjes... Want ja, dat kan ik je wel vertellen. Uh, die strandtent die ligt tussen tent 11 en 13. Oh. Maar je herkent ook, het wel, het want dat is de, als... enigste, de enigste paviljoen... Oh, wacht, die de grote... Grote nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh, Dat kan geen toeval zijn. Tussen 11 en 13, ja? dat er dan, dan 12 tussen ligt. Dat bedoel ik. Dat heb ik op lagere school al geleerd. Ja, en ze zeggen altijd, als je haring eet... dan kun je heel snel denken... Ja. Waar hadden wij het uh, over. Wil ik me ook even mee bemoeien, ja. wat denken is weten. Ja, dat moet is hier, je ja. hebben gegeten. Ja, en zo is dat. Doe je dat niet, dan heb je jezelf mooi in de zak. Nou ja. En dan goed. zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Denken is weten, want bij hanging hoort een uitje. Ja, ik kan vanmorgen ook uh, schitterend rijmen. Zonder ja. te willen slijmen. Uh, professor, heeft u al een sprits gehad? Sprits. Ik, heb, ik, heb, ik heb al een sprits genomen. Nou, dan nemen we de chocoladecover overheen. Ja, dan neem ik... ja, je er nog oh, maar een. Ik ja, wil oh, dan... even ja. nog wat ja. zeggen. Denk eens weten. Ik was het bijna vergeten. Wil ik jullie van harte feliciteren met jullie 25-jarige uitzending? Rare uitzending. Alleen 25, 25 keer? 25 ja, keer? Ja, ik zei 25 jaar. Nou, zo lang lijkt het wel hoor. Denk eens weten. 25 jaar. Dat kan je wel vergeten. Dat is zo. Maar ik ga even terug naar mijn verhaal, professor. Ja. Geen gezeuren, ja. hè? Professor, wij mogen ons daar niet mee bemoeien. U ook niet. Ik is er zo moe van. Nou, goed. Um, het wordt dus georganiseerd door 12... in samenwerking met Boudewijn Visservice. En Boudewijn, die kennen wij natuurlijk... als, als een van de visuitbaders hier in Zandvoort. Boudewijn is groot. Hè? Boudewijn is, goed. Ja, Boudewijn Boudewijn is de de groot. De ja, is <laughs> groot. Ja, ja. Ja, ja. Ja, met zijn tante Julia en Jimmy... en een vrij grote familie allemaal. Ja, ja. Um, in, eenzame, in ieder geval... Eenzame fietser ook. Ja, eenzame fietser. Als je nou eenzaam fietsen bent, kom je toch sowieso in Strandclub 12 terecht. Ja, ten, tenzij meer. je schizofreem bent, dan kom je met z'n tweeën. Nou, nou, om de verwarring niet te groot te maken. Maar Ik ga even maar even in... mijn verhaal even afmaken, ja. want het duurt al zo lang. Morgen is het dus uh, vanaf, moet je maar eventjes met me meekijken. Uh, dus 29 juni is dat, is dat vanaf 4 uur. Nee, ja, 30 juni Willem, je moet niet leren. Is dat 30 juni? Ja, morgen is het de 30 Oh nee, de, nee, de kaart verkopen ze vrijdag vragen. Ik ben hier ook zo heel, ik ben hier ook zo... Ja, weet je, ja. ik moet het ook allemaal uit mijn hoofd doen. En ik ben ook de jongste niet meer. In ieder geval, morgen, vanavond, Tot vanavond 8 uur kunnen ze kaarten uh, kopen. Ja. Staat erbij. Hè, vrijdag 29 juli tot 8 Staat de uur. prijs er ook bij? Uh, even kijken hoor. Uh, ik zeg, doe maar 5 euro. 5 euro. Ja, zo'n actiekaartje in de... Ja, 5 euro. Hoe is het mogelijk? Dat ik het weet. Hoe is het mogelijk? Ja, nou ja, vijf euro tot vanavond kan dat nog. En is het zo dat je dus denkt vanmorgen ga ik daar naartoe. Maar ik heb nog geen kaartje gekocht. Dan betaal je gewoon de reguliere prijs al daar. Nou is het wel zo ja. dat vis moet zwemmen. Dus nou, dus ook, er ook, zit, er, er zit ook, een drankje bij hè. Oh, er zit een drankje bij. Ja, oh, dat, dat bedoel ik. Ja. Heem? En uh, wat ik dus begrepen heb is dat daar ook nog een zangpartij bij is. Van de wapenzangers. Ja, la, la, la. Ik kom nee, ik kom wapenzangers. Ook. Ik kom ook zingen. La, la, la. Ik zou graag willen dat je voortzingen. Ja, uh, nou. Uh, dat is in ieder, geval, ja. in ieder geval vanaf 4 uur, morgenmiddag, bij 12. Lekker Was. haringen eten en ja. gezellig genieten van de muziek. En uh, heb je, denk je dat, je dat je daar loopt en dat je ik heb zin aan een zomersnummer of zo. Kom je gewoon naar die dj daar? Die, die, die, die, die, hebben, die, ze, daar? hebben ze ook mosselen? Wie? Mosselen. Um, ik geef je helemaal ik kan namelijk aan. dat liedje van, zeg ja, ken jij de mosselman, de mosselman, de mosselman. Ja, ik zeg, ken jij de ik zet, ik zet hem gewoon even in de Hij kelder. Hoort hem niet uit Zandvoort, maar uit Schreven. Ik zet, hem in, ik zet hem gewoon in de kelder, wat kan mij het schelen. Maar in ieder geval, heb je morgen zin aan een lekker hangetje, drankje erbij voor vijf euro's. Voor de prijs hoef je het niet te doen. En je hebt een kaartje, dan stop ik ermee, Je hebt een kaartje voor vijf euro, maar je hebt een lol voor vijftig euro. Wat ga jij voor muziek draaien? Want jij gaat daar uh, de muziek verzorgen. Uh, ja, daar mag, ik, uh, daar mag ik helaas nog geen uitspraak over doen. Mag je dat? Daar... Uh, nee. Alleen maar serieuze muziek. Klas... Alleen uh... zwaar klassiek. Zwaar klassiek met uitjes. Ja. ja. Nou, zo zout heb ik het nog nooit gevreden. <laughs> ja, nou en zo is dat natuurlijk ook wel. Natuurlijk. Nou goed, nou. Daar gaan we weer. Oh, wat gezellig. Hey! Woe! Nou, die moeder van Harm die gaan raven met een beentje omhoog. Ja, hello Dolly. Ik zou bijna zeggen... Dolly de Piering komt Ik binnen, maar... Say hello, Dolly. zeg hello Dolly. Ja, dus... Verder buitenland nieuws, Almelo. Ja, oké. Okay. Maar ja, eventjes, dat zo... Hartstikke leuk. Dat leuk, zover, uh, dat, leuk. leuk hè? <laughs> oh, zo, zo leuk. Dat zover eventjes de, de berichtgeving over het Haringfeestje aan zee. En dat eventjes serieus. Dus het wordt morgen heel erg gezellig en... Uh, ja, ik zelf zeggen van, ik heb er heel veel zin in. Vanaf hoe laat ook weer, wil Vier uur. Vier uur? Ja. Smiddags. En 1600 uur. Ja, oké. Okay. Ja, ik denk zo pas maar dat is... Uh... Nee, nee, nee, nee. Ik denk zeg, ook 1600 uur. En uh, voor, de, <laughs> voor de, degenen die dus een andere klok hanteren, is ja. het vier uur p.m. P.m.? P.m. Oké, okay, Dat PM. betekent paastmiddag. Ja. Zo, nou, haha, wat een berichtgeving. Waarom kan dat nou nooit eens normaal? Nou ja, dat moet je aan Harm vragen. Die, uh... Ja, die, de... hij, naar de hij is hij hij raaien, naar het toilet trouwens. Uit ja, het... hoge nood. Nou, ik wil niet weten wat die, wat die jongen had. Maar jongen, jongen, jongen, jongen. Maar dat geeft niet. Ik vind het altijd wel leuk als die er is. Ja. Nou, deze is voor Dolly en Pierrick, Gewoon, dat doen we toch spontaan? Dat doen we. Voor Dolly, me. voor jou. Waarom heb jij trouwens een rugnummer op, Charles? Niet verklappen nou, jongen. Nummer 11, dat is toch geen nummer, man? Is dat geen nummer? Nee. Dat nee. zijn er twee. Zijn de, het zijn er twee. Ja. Ja, nou en omdat het de 25e uitzending is... en ook dat de zomerstop is... heeft het toch wel iets feestelijks vandaag, toch? Ik voel me helemaal... Uh... In een in, in stemming. In een stemming. Ja, en aan de andere kant ook weer een beetje triest. Dat ja, is, ja, ja. Maar dat, is, dat is wel weer zo. Maar weet je, uh, wat voor kant je ook opgaat? Ja. Altijd doorademen uh... Ga jij nog, ga jij nog uh, in onze zomerzes nog op vakantie? Dat je zegt vanaf... uh, even kijken hoor, wanneer zijn we er weer? In augustus hè? Ja. Nee joh, ga na augustus pas. Uh, het lukte niet eerder. Oké. Okay. Dus uh, ja. Nou ja, uh, wat in het vat zit? Uh, Zonde uitjes. Verzuurt niet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 Ik hoor iemand meezingen op de achtergrond. Ja. Hallo? Harry. <laughs> ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Harry. Goedemorgen. Het is feest juli jullie volgens mij, hè? Het is... Uh, het, is uh, het is feest. Ja. Ja, het is, het is een groot feest, want wij uh, hebben onze 25e uitzending. Ja, dat heb ik gehoord. Ja. Hartelijk gefeliciteerd. Dank, Dank u wel. Dank Dank u. Dank u. Dank u wel. Ja. Iets lekkers ja. bij de koffie is altijd goed. Maar ook ja. tevens de laatste uitzending van het seizoen, zeg maar, want we gaan met zomerreces. Ja, dat is... Ja, is wel zielig, hè? toch een beetje. Hè? Een beetje triest, hè? Ja. Heb jij... Schiet je helemaal vol nu? Of altijd mee? Ja, echt waar, ja, ja. echt. Ja. Ja. Hé, hey, Gerry, want uh, vorige week uh, was je ook in de uitzending. En, ja, toen vorige heb week was ik er niet, hè? Of vorige week niet? Vorige Nee, was die sta... week ervoor. Oh, Kijk, twee, twee weken. En die uitzending gaan zo ja, snel. snel Daar zitten wij nu op 25. Oh, oké. Okay. Maar ik heb wel begrepen... dat uh, zeg maar de zaterdag nadat jij hier in de uitzending was... dat ja. het, uh, bij de watertoren... dat ze gewoon hekken hebben moeten neerzetten... om gewoon uh, ja. het publiek ja. weg te houden, hè, toch? <laughs> ja. Hé, hey, maar uh, wat leuk. En uh, morgen weer, weer uitzending bij Hoogland... Wij hebben elke zaterdag uitzending. Ja. Weer of geen weer, of het nou zomer is of winter, we hebben ja. altijd uitzending. Ja. Hey, maar jullie hebben geen zomersezen, dus jullie gaan gewoon, jullie gaan gewoon het hele seizoen niet. door. Nee, Wij kennen dat niet. Nee. Oké. Okay. Uh, dat is wel, een, uh, ja, wel moedig om dan uh, met warme dagen, zoals morgen, om daar, in die, uh, om daar binnen te zitten. Of zeg je van nou, het is juist lekker, het is in de schaduw en uh, we zitten daar comfortabel. Ja, ja, we, en, uh. zitten altijd, uh, we zitten altijd in Hotel Hoogland. Ja. Uh, en daar gaan de deuren gewoon open. Dus iedereen kan meeluisteren, kan meedoen, kan uh, een lekker kopje koffie drinken. Dus ja. het is altijd heel gezellig. PGR, hey heb je morgen specifieke onderwerpen waar we bijzonder veel ja. aandacht ja, vertel. Ja. ja, we beginnen als eerste met het Europese Zand Festival in Zand voor 2018. Ja. Dat gaat 9 juli weer van start. Hoe oh, dat al gauw? Dat al die... ja. ja, dat is al snel. En doe je zelf ook mee? Of... Uh... Nee, ik ben nee, nee. Niet goed in, uh, nee, daar ben ik niet zo goed in. Harm, uh, Harm die kan zo leuk ook uh, zandkastelen bouwen. Die, die kan dat het ook, Harm, die kan het met zoon, die kan ook heel leuk ja? zandkastelen bouwen. Ah, die, doet dat oh, al, oh. die doet dat altijd in de branding. Dan, dan, dan, als de oh. zee nog app is, weet je wel. Dat de Harm, nog niet ja. Harm die gebruikt er ja. altijd twee soorten zand. Heb ik dat goed begrepen? Ja, ook wel uh, zand, zandgebak gebruikt hij uh, ook. Echt een modderfokker, ja, zeg maar. Ja. ja. Ja. Okay, ja. Maar het is, het is wat groter hè, nu, deze zandkastelen. Die zijn oh, ook die zijn oh, die, ja. Ja, in het dorp. hè? En het onderwerp is Leonardo da Vinci. Oh, dat worden kunstwerken, ja. dus allemaal. De kunst, ja, het zijn echte kunstwerken. Ja. En die blijven staan tot en met 30 oktober uh, dit jaar. Kan, ja, zo lang? Kan dan dat dan? Want... Ja, het is speciaal zand. Ja. Is dat? Nou, ja. er, er, wordt, er, er wordt natuurlijk ook iets doorheen gemengd waardoor dat allemaal. Uh... Ja, iets heel bijzonders. Want, maar want, het dan, blijft want, echt. Ja, ik weet niet precies wat, maar het is uh, heel speciaal. En de directeur van de Zandacademie ja, in Den Haag, die komt daarover vertellen. Ja. Um, het, het schijnt dat het over, heel, over de hele wereld dit soort uh, festivals worden gehouden met, ja. uh, met zand. Hé hey Maro, want uh, ja. ik kan me ook voorstellen dat er geld mee gemoeid is. is stelt ja, de gemeente ze, daar ze nog. Ze een prijs winnen. Ja, de, ja, de gemeente uh, en ze kunnen een prijs winnen ook. Dat oh, uh, oké. Okay. het is, is natuurlijk een... uit de hele wereld. Ja. De, de, de, de het is natuurlijk voor de gemeente ook uh, uh, ja, het trekpubliek dus ja. ook inkomsten, dus economisch gezien zou je zeggen... van, nou, dan, dan, dan kan de gemeente daar ook best een beetje subsidie tegenoverstellen. Of, of ja, het werkt het niet zo? Ook wel, hoor. Oh, oké. Okay, ja, het gebeurt okay. ook wel. ja, ja, ja, ja. En ze Bravo een... voor de gemeente Zandse, ja. zo is dat. Ja, <laughs> <laughs> ze hebben het contract verlengd... dus ze mogen de komende vier jaar uh, vindt het ook weer plaats in. Ja, denk jij dat je voor ons ook een uh, contract uh, kan regelen met de gemeente? Dat wij dus uh, subsidie krijgen voor onze... <laughs> Nou, wij kunnen toch bijvoorbeeld radioprogramma's gaan maken vanuit de zandbak, kunnen we ook doen. Tuurlijk, ja, dat ja, kan ook. Ja, en Willem is ook heel handig weet, met de schep. Weet hoor. Ja, ja, ja, ja, ik schep en ik schop, ja, hoor. Gek, behalve de zandsculpturen, wat krijgen we nog ja. meer morgen? Nou ja, dan komt het maandagsgesprek met pluspunt. Komt dan weer uh, langs met wat, wat pluspunt allemaal weer voor. Uh, nou, dat vinden wij ook een pluspunt, Willem, toch? Hè? Ja, ja, ja, ja. Nee, dat er meer ja, natuurlijk. Ja, die gaan ook gewoon de zomer gaan die door. Ja. Uh, en dan komt er Recreade 2018, dat is voor kinderen, die komt een gehele nieuwe opzet, is daar van uh, nieuwe invulling. Ja. Dus dat is heel erg uh, spannend wat zij gaan uh, doen, ook in de zomer, hè, vindt ja. dat plaats. Ja. ja En dan toch nog even politiek, de voorjaarsnota, Dan komt de wethouder Gert-Jan Bluis, komt ons daar wat over vertellen over de financiën, ja. financiën van, uh, van Zandvoort, die goed zijn hoor. Oké, okay. ja ik, uh, ik wou uh, het net vragen, ja. maar oh ja, oké. Okay. Ja. Nou ja, die zijn goed. Ja. Ze hebben de afgelopen jaren daar goed voor gezorgd. Ja. Uh, en dan krijgen we, ja, het gaat allemaal over de zomer, uh, de Art Boulevard 2018 gaat ook weer van start uh, op de boulevard hier in Zandvoort met kunstenaars. Je had het over de zandsculpturen um, de 9e juli. En, en die, uh, ja, dat, uh, de die begint uh, uh, ook volgende week, maar alleen dan met mooi weer. Dus als er veel wind staat, heeft het niet veel zin uh -huh. als die kunstenaars op de boulevard staan. Nou, wat dat betreft, ja, je ziet het er goed uit, toch? Ja, toch? Ja, ja, ja. Dus ja ik, ik heb het net, het weer, het, net het weerbericht uh, bekeken en gelezen. Ja, ik en dat blijkt ook. een hele stabiele situatie uh, te zijn nou, wat okay. betreft het zomerweer. Ik had vanochtend wel een sneeuwbuien, dat heb ik verteld, hè? Ja, we ja, bleef gelukkig ja. niet liggen, dus dat is ook helemaal... Ah, oh, gelukkig, ja. Dat is <laughs> ja, opgelost. Ja, ook weer opgelost. Hé, hey, maar heb jij, want uh, ik, ik vraag jou van alles... maar heb je misschien zelf ook nog iets te melden aan de luisteraars... dat je zegt van nou, dat vergeet hij vast te vragen... maar dat wil ik toch nog even kwijt? Uh, nee, op dit moment eigenlijk niet. Ik zou zeggen dat iedereen uh, geniet van het mooie weer. Ja. Je komt naar het is hè? Ja. Ben jij zelf ook ja. een strandfan? Dat je, dat je... Ja. ja, maar ik, ben, ik lig niet in de zon hoor, dat doe ik dat niet. Dat doe je niet? En dat doe je bewust niet voor, uh, voor je huid? Of? Nou, ook het is niet goed natuurlijk. Hè. Mm. Je moet je goed insmeren, dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, ik liep van de week op de circuit, en, uh, bij de, ja. bij de scootmobiel races. Ja, dat was heb, erg, hè? Heb je er iets van meegekregen? Ja? ja, dat was niet leuk. Ik hoorde dat ze dus uh, de, de Vier, vier ongelukken, ja, ja. Ja, ja. Maar ja. Het, het, het, niet leuk, het was ook weer wel leuk. Want ja, ja de, die oudjes hadden allemaal verschrikkelijk veel humor. Maar die dus, zijn dus, fanatiek, hè? Ja. ja, die zijn fanatiek, Het was heel leuk om mee te maken. Maar uh, wat ik wilde vertellen, want je had het over de zon en je huid en zo. Ik liep ja. s ochtends, er was bewolkt. En, uh, maar gaande de, de, de, de dag werd het steeds uh, klaar de bewolking... Uh, ging verdwenen en toen kwam het zonnetje tevoorschijn, maar ik had niks in de raad. Ik liep daar een beetje met mijn fotocamera rond en ik kwam thuis, die s'avonds. Nou, ik leek, uh, ik leek wel een kreeft. Ja, verbrand, hè? Ja, ja, ja. het gaat ongemerkt, hè? zie je. Ja. ja, je moet heel erg opletten, hè? Ja. Bed je op, bed je op, goed insmeren en uh, heel voorzichtig. Ja, zo is het. Nou, mooi dat ja, je dat... De... Nog... Ja, ja. Nee, ik wou nog even het laatste onderwerp nog doorgeven. En dat is Uw voeten, mijn zorg. Wat? Ja, en dat is een pedicure die nu de praktijk in Zandvoort gaat opzetten. Oké. Dat is haar, ja. En hoe heet het dan? Je mag best een beetje reclame maken hoor, want net oud en nieuw, we zijn gewoon allemaal voetzoekers toch? Ja, nee, dat, dat heb je weer goed gezegd en uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey, want dat uh, ja, is belangrijk, want uh, uh, kalknagels, likdorens. Kalgon, uh, uh, oh. zeg ik, kalgon, dat helpt. Ja. ja, maar als je er last van hebt, je ja. moet uh, hey, je de voeten goed verzorgen, dus uh, dat, is wel, dat, is, dat is wel leuk. Ja, goed, ze krijgen morgen dus, uh, komen ze waarschijnlijk in de uitzending er alles over vertellen. Ja. ja. Dus ja. De, luisteren mensen als u problemen heeft met, uh, met de voeten. Of u vindt het gewoon heerlijk om uw voeten te laten verzorgen. Want dat is natuurlijk ook, uh, en ook best... Dat je niks uh, specifieks. Uh, dat je ja, gewoon, gewoon. Voor, voor, de, voor, ja. de, voor de ontspanning... Dat kan ook, hè? Ja. ja, kan ook, ja. Nou, nou dat, uh, dat, is, dat was het, ja. is een mondvol. Nou, ik ik vind, vind, vind dat u heel veel heel mooi heeft verteld in de uitzending. Ja, ik, nou, ik, oh, Gerrie, ik heb ook met spanning zitten luisteren naar joh. Oh, die Gerry, dat, dat, is, dat, is, dat is wel een, een, een talent op zich, hoor. Die de... Ja. Men ziet, men ziet haar nooit. Men hoort haar alleen. Men hoort dat alleen. En, en... Te veel eer. Te veel eer. Nou, waar even, ben je niet klaar? En, uh, <laughs> en verder is de koffie bij Hoogland erg lekker. Ja. Zeker weten. Waar <laughs> ja, We ligt Hoogland? Waar is dat? Is, Hoogland. Dan ligt een moet, moet je dan klimmen? Moet je ook heel erg nee, klimmen nee, nee. dan? Nee. Oh. nee nee, het is uh, naast de watertoren. Ja ja. Oh, daar kan je ook ja. de, de, van het toilet gebruik maken. Ah, bovenin? Wel. Ja, dat kan ook. Oh. Ja, dat kan ook. Maar, maar het je watertoren. krijgt je krijgt er wel kalknare van. Maar ja, goed. <laughs> Nou, nou, jullie zijn wel grapjes aan het maken, hoor, Willen. Ja. Sorry, neem me ja. niet dadelijk. Ja. Harry, we vonden het weer fantastisch gezellig dat je in de uitzending wilde komen. Ja. We wensen dan jou dan... natuurlijk een uh, fantastische uitzending morgen. Ja. En uh, we hopen ja. dat uh, na ons zomerreces dat we dan weer een beroep op je mogen doen. Altijd. Altijd. Namens de luisteraars natuurlijk ook, hè? Ja. Toch? Ja. Ga wat... je nog met vakantie? Ja, ik ben waar. geweest, ik ben geweest, en ik, geweest. oh waar? Ja. De Riviera? Ik ben naar, nee, Malta vorige week. Mij, ik ben oh, hoe is dat nou? Dat is Italië? Met de laars, he, toch? Met de laars van Italië. Nee, uh, nee, nee, nee, het ligt, het ligt tussen, uh, onder Italië en tussen, uh, Abu Dhabi. Uh, uh, nee. Tune nee, Tunesië in de Middellandse Zee. Tunesië. Ja. Oh ja, huh? ja. ja. ja. Hé, hey, maar hoe kwam jij nou op Malta? Want specifiek... Nou, toevallig... Huh? Toevallig. Het vliegtuig ging toevallig die kant op. Ja. Ja. <laughs> Het vliegtuig ging toevallig die kant op. Zo jammer, hè? Uit ja. koers. Maar ja, ja, ja, we gingen naar Parimaribo. Ja. Slechte landing, ja, man. Ja, toen ja, ja, dus kwam die daar terecht. Toen kwam hij daar terecht. Malta, Malta, ja. Malta. Gerry nogmaals dank. Ja, graag gedaan, jongens. Uh, vele, hele leuke uitzendingen. Oké, okay, dankjewel. Mag, hoi, hoi. Ik, mag ik daar even één een, een ding? Wat veel nou, mensen, nee. Eentje nog, wat ja. veel mensen wel weten en niet weten, is dat Gerry komt uit Den Haag, hè, van oorsprong is helemaal niet Zandvoort, dat heb je wel gehoord. Nee. en, en uh, Zij weet, het, ze weet er alles van. <laughs> Oké. Okay. Dus het volgende nummer? Ja, is... maar ze heeft ook verkeering gehad met Harry Jekkers, toch? Ja, ja, ja. Daarna is het tien jaar stil geweest rond Harry Jekkers. Ja. Ja, ja, ja, dat weet ik nog wel. <laughs> ja, ja, klopt. <laughs> ik wil graag het volgende nummer voor je draaien. Mag dat? Natuurlijk. Hoi, hoi. Hey. hoi. Hoi. Ja, dankjewel. Merci. De allermooiste van de hele wereld zijn de meisjes uit de Haag. Ja, dat toch zeker wel.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 De allermooiste van de hele verde wereld zijn de meisjes uit de haag. Hoi! De allerleukste van de hele verde wereld zijn de meisjes uit de haag. Ik had een rijtje in Sevilla. Die mijn reuze goed beviel. Ja, wat zei ze nou die plaat? Ze viel jaren later door de mat te zijn. Ik kom eigenlijk uit de Haag. Ze zijn best papa in Granada. Ik probeer dat er een paar dagen.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 en men die stokte in de armen van de of andere karmen. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de haag. Lekker En heb je last van harmonie? Ja. Dan moet je met zijn Spaanse schoonen. Wat? Je zeker tien jaar samenwonen. El. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de haag. Het zijn de meisjes uit de haag. Het zijn de meisjes uit de haag. Het zijn de meisjes uit de haag. De allerwarmste van de hele wijde wereld zijn de meisjes uit de haag. De allerliefste van de hele wijde wereld, wereld zijn de meisjes uit de Haag. Oh. Misschien kwam Eva wel uit Spanje, en was die appel wel oranje, en had reuzen Reusenspet, want al was Eva nog zo kanje, ja, tja, het nou niet geen Haagse met. En aan het eind van dit verstand, zing ik nog één keer het gefrijn, mijn allerlaatste woorden zijn, nou, de allerliefste van de hele wijde wereld, wereld zijn de meisjes uit de Haag. Zing een kom op, Holden. het zijn hey. de meisjes uit de Haag.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 Van die erzen. Laat mij maar alleen een klein orkest. En uh, ja, dat dus was eigenlijk een beetje... Uh, ja, het kwam eigenlijk ja. een beetje door Charles natuurlijk. Het, hebben we mij, over het, leek, yes. my, het leek mij meer een groot orkest, hoor. Ik was nog zo klein. Het was een best, best orkest, ja, ik hoor. Ik was nog zo klein nog niet, hoor. De, een trommel, een toeter en en en zijn Ik heb meerdere instrumenten heb kunnen beluisteren. Hoor. Ja die ja. Het was, was heel gezellig ook. Was plaat. gezellig hè? Ja. Leuke platen, ja, ja. Ja ja ja. Laat me niet alleen of zo. Hoe heet die nee plaat? nee oh. nee. Laat me maar alleen. Laat, laat me... me maar. Laat me maar. Laat me maar. Laat me maar alleen. Oh, Juist. Oh, oh, ja. Wat, wat triest. Ja, het is op zich is dat een heel ja. een, een heel triest verhaal. Maar, en laat me maar alleen. Uh, wij blijven tenslotte straks met de zomeresessie toch ook, wel. Ja. Mensen hebben toch problemen met eenzaamheid. Of niet? Nee, dat valt wel mee. Oh. Ja. Nou, ik, uh, ik heb daar geen probleem nou, mee. In nou. je zand, zandwoord heeft iedereen een date. Een wat? Een date. Een beet? Je hebt het niet over date voor, voor muggen of zo. Nee, nee, maar dat, is dat bedoel de, ik. Dat is dat een is beet. Ook, ja, ja een muggen, muggenbeet. Dat, nee, nee. Muggen date. Date. date. Dat is zo'n dat is, dat is, dat is, dat is chemisch middeltje moet je op je armen smeren. Ja, ja. En dan komen de, de mugjes niet op je armen. Nee, oké. Okay, maar dat is net als met date, het, date dat, date. dat spul wat je, wat je op je armen smeert of op je lichaam smeert, voordat je gaat zwemmen, zeg maar. Maar mama bedoelt eigenlijk, Willem... dat als je een date hebt, dat je dus samen bent met iemand... dat je niet eenzaam bent. Ja, dat bedoel dat je. Dankjewel. je wel. Je moet gewoon in deze tijd... deze tijd is zeker de tijd van het jaar... moet je wat betalen zijn... en gewoon richt op de man zeggen wat je wil. Ik heb er een voorbeeld van. Vertel. Ja, ja... Ja, ja. De zon verdween. De maan die scheen, ook jouw moeder die scheen te slapen. Papa die sliep. Steeds over dag om s'avonds over jou te kunnen waken. Tus me snel, want je oude kijken niet. Tus me snel, want je oude kijken niet. En elke keer deed ik het weer van over de muur, over daken. Kijk, dat zou ik dan zeggen. Gewoon kuspersnel. En uh, ja. Maar ja, weet je wat Dat is? Het is natuurlijk wel zo. Dan zeg je van ja, maar dan, dan, dan ben je alleen en zo. En, maar dat heeft ook zijn nadeel natuurlijk. Hè? Elk voordeel heeft zijn nadeel. Of elk nadeel heeft zijn voordeel. Was ja. dat niet Johan Kruijf die zoiets uh, altijd zei? Dat is logisch. <lacht> ja, precies. Maar stel maar dat het niet gaat. Uh, je kunt denken van ja, ik heb alles in huis. Ik heb de uh, wijsheid in pacht. En uh, het is een hartstikke goed leven. Dan nog, dan kun je op een probleem stuiten en, uh, ja. Wat voor probleem? Noem eens een probleem. Nou, dit. Wil hem vervolgens maar blijft de plaat hangen. Nee, nee, nee, hij blijft niet hangen. Nee, oh. uh, nee maar, wat, wat is het namelijk? La, la, la, hey. Ja, Donnie. nee, maar als je naar de tekst had geluisterd... Want dit is namelijk de karaoke-versie. Ja. En de tekst is, je bent er niet gelukkig met de mooie vrouw. Is het oh, ja. oh, draai, ja, no draai ja, nog eens. Door. Ja, hoor je dat? En dan zou het eigenlijk... Eigenlijk zou het dan zo moeten klinken. Als het goed is. Je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Je vraagt je steeds af, is zij me wel trouw? En als ze eindelijk in je armen rust, dan zijn er weer kapers op de kust. Want je bent nog niet gelukkig met een mooie vrouw. Ja, kijk, en dit bedoel ik dus. Ja. Is dat Max Wojcicki of zo? Nee, nee, nee, nee. Oh. dit is Trawasi. Oh, Trawasi. Trawasi, weet okay. je. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goh, toch gezellig, weet je? Goh. Ja, nou ja, goed. Uh, maar ja, dit is als antwoord. Uh, ja, maar iedereen heeft er wel eens gehad. Dat je denkt van, uh, van de, de jeugdliefde, hè? Want daar begint het al mee. Jeugd, heb, heb jij een jeugdliefde? Oh, jongen, hou op schreeuwen. uit. Oh. Alibaba het veertig rovers. Ja. ja ik heb veertig schooljuffrouw. Ja. Echt waar? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb er bijvoorbeeld uh, juffrouw, uh, juffrouw Toos, ken je die wel? Uh, juffrouw Toos. Nee, luister maar. Dan gaan we snel weer verder naar het journaal zo meteen, hoor. Mijn allereerste liefde, dat was je vrouw Toos. Op de kleuterschool, de blauwe blokken blokkendoos. Ik had een streepje voor, op mij werd zij nooit boos. Mijn allereerste liefde, dat was je vrouw Toos. En toen wist ik eigenlijk al... Ja. Ik geloof niet in sprookjes. En dat is zo'n rood kapje op de Surya, dames. En eh. Uh, kijk, en eigenlijk zou ik dan moeten zeggen: Ik heb gewoon de verkeerde planning gestart. Ja. Maar ik doe net even het erbij hoort. Mij het het ja. Het is de laatste dag, het is een beetje rommelig. Uh, ik kan er ook niets aan doen. En eh. Uh, Ach, weet je wat er is? Uh, je moet je leven, leven zoals het is. En uh, wat achter je ligt, dat komt toch niet meer terug. Dat komt niet meer terug. En wat voor ons ligt, is nog een tweede uur met de Boys Are Back in Town. Dus ik hoop dat de mensen ook uh, na het uh, Niels en de reclame zullen uh, blijven luisteren naar uh, Zierwem Zandvoort. Ja, want al is het alleen maar voor de gezelligheid. Zo Doe? is het. Want er verandert toch niks. Nee, er verandert He? helemaal niks. Never on, never on, never on. Never on. zo, na het journaal. Je lief is met een ander Die voelt je rot je wilt jezelf veranderen, maar je weet dat dat niks hoort. En je piekert, en je piekert, en je piekert, en je komt als de En de nacht is nog zo lang. We zijn toch in godsnaam aan de hand.